Thank Freddy van met het NOE onderhandelen over de brexit. Na een kwartiertje hadden de leiders van de 27 achterblijvende EU-landen... al overeenstemming over die richtlijnen... zoals ze eind vorige maand zijn bekendgemaakt door EU-president Tusk. Vandaag werd erover gestemd in Brussel. De EU wil pas praten over de toekomstige relatie met Londen... als de brexit een feit is. De Britten willen het overleg koppelen aan gesprekken over handelsakkoorden. Het overleg begint kort na de Britse verkiezingen en die zijn op 8 juni. In het zuiden van Kirgizië worden na een aardverschuiving zeker 24 mensen vermist. De autoriteiten gaan ervan uit dat ze het niet hebben overleefd. De aardverschuiving werd veroorzaakt door hevige regenval. Huizen zijn bedolven onder een laag van modder van 4 meter hoog. De Hongaarse premier Orbán is bereid om zijn omstreden onderwijswet aan te passen aan de Europese regels. Dat meldt de Europese Volkspartij in het Europees Parlement. Orbán's partij is daar onderdeel van. Volgens de Hongaarse wet moesten universiteiten die vanuit het buitenland worden gefinancierd dicht, tenzij ze ook in het land van herkomst actief zijn. Daardoor dreigt sluiting voor een gerenommeerde universiteit, die is opgericht door George Soros, dat is een tegenstander van Orbán. Duizenden mensen liepen in Amsterdam mee... in een mars om aandacht te vragen voor het klimaat. Volgens de organisatie waren het er bijna 8.000. Die schatting lijkt aan de hoge kant. De klimaatmars is onderdeel van de People's Climate March. Over de hele wereld gaan mensen vandaag de straat op... om aandacht te vragen voor klimaatverandering. En in Amersfoort staat een loods van een veilinghuis in lichterlaaien. De brandweer denkt dat het nog wel even gaat duren... voordat het vuur is geblust. Er zijn geen gewonden gevallen.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is zin in ZFM. ZFM. Met nu entertainment for you, de beste hits van toen. <treeks> Tweede uur. Als je zit te eten, eet, eet smakelijk. Hier is hij dan weer, de ondergetekende Fred. Tweede uur van Entertainer for You. Dit was Earth and Fire en Weekend. Je kent er allemaal wel, Johnny Kaagman. En we gaan verder met Keen en Everybody's Changing. En blijf lekker luisteren. Tot achter, uur ben ik bij u. De steunzing van Kane. Ja, we hebben hier een, een verzoekplaatje dat wordt uh, aangevraagd door René uit Apeldoorn. René, jij wilde horen een plaatje van Kees Haak. En ja, dat moet je niet doen, joh. Nou, dat gaan we zeker wel doen. Dat moet je niet doen, joh. Dat kun je niet maken. Dat moet je niet doen, joh. Dat doe je niet goed. Dat moet je niet doen, joh, dat kun je niet maken. Kijk maar naar mij, ik weet precies hoe het niet moet. Ik zat eens in de auto en met voor me een lege baan. En toen ging de telefoon en zei schat: Ik kom eraf, dus rap op weg naar huis.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 Dak van de hoge naar beneden Maar eenmaal in het water Denk ik, oh jij yeah, en Zonder boekie zwom ik verder De hele dag tot sluitingstijd Maar eenmaal op de kant Toen zei die mooie meid Dat moet je niet doen, joh Dat kun je niet maken Dat moet je niet doen, joh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 Ik bood haar heel beleefd Een lekker drankje aan Maar toen was daar haar vriend En die gaf mij de verstaan was hij dan, de zoon van, ja, Nico Haak, Kees Haak, en uh, ja, dat moet je niet doen, joe, aangevraagd door René Meijer uit Apeldoorn. Nou, ik hoop dat hij goed was, René. We gaan verder met Mark Anthony en I Need To Know. Ik wil het ook weten. Mark Anthony was dit in I Need To Know. Tot 8 uur ben ik bij u. Ondergetekende vrijheid hier bij CFM. Entertainment for you. We gaan verder met The Mavericks en Dance the Night Away.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 So mo tu Non mi importa tanto saper che tu non Non mi importa già che ti Mi quanto io tan Non Dit nachtje, José een avond in, uno solo, como tú. Ook al hablaremos otra we Hé, hey Fred, draai nog eens een plaatje. Ja dat was je dan, eros Ramazotti, en Wie uh, Sinti... Ja, Viva Sinti. En dat allemaal hier op 106.9. En nu gaan we naar uh, Auria En uh, zij hebben het over Busy For Me. Dus blijf lekker luisteren tot 8 uur. entertainment voor jou hier op 106.9. En natuurlijk ook 104.5 op de kabel. But you didn't answer the phone. Try to talk to you Aria en Busy For Me, hier bij CFM Entertainment For You, Ramon Weens en Jij en Ik. Hij kwam in mijn leven, op een lentedag in mei, toen de zon begon te schijnen. Was de eenzaamheid voorbij? Een zomer die beloofde dat jij er altijd was. En waar ik in geloofde, God was ik in mijn zaak. Ik zal altijd blijven wachten tot je terugkomt, lieve Schat. Ik zal altijd blijven wachten tot je terug bent. Daad. Want ik weet het dat zal komen Dat je voor me dus zal staan Maar we samen zullen dromen Dat je nooit meer weg zult gaan Met het leven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 Wat wij wensen, jij niet. Laten we samen zullen leven. Wat de allerlaatste stik Ga me niet verlaten. Laat me niet alleen.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 Hit van enige tijd geleden. Alvaro Soler en Sofia. En uh, ja, wat gaan we doen? We gaan naar Tatjana Simic en uh, ik laat je gaan.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 meer van mij van Ik laat je gaan Al is er niemand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 dat was dan die kleine dame met al die rondingen. Tatjana Simits en ik laat je gaan. En natuurlijk ja, heb ik iemand in de uitzending zoals beloofd bij ja, de heren voor mij natuurlijk. Met, ja, op zaterdag, ja, Zandvoort op zaterdag. En dat is Barry Badpak. Barry, een Goeiedag. hele goede avond. Goede avond. Is het inderdaad alweer? Ik wil een goede dag zeggen. Maar. Ja, ja, ja, een goede dag is het ook natuurlijk. Ik bedoel, het weer zat vandaag mee. Het was, uh, de temperatuur was, ja, was goed. Dus, ja. ja, toch? Oh. Oh, we weet... donderdag moeten doen. Nee. Ja, ja, eigenlijk wel, hè. Maar ja, goed, uh, ja. we kunnen het niet alles hebben. Nee. Hey, um, ja, we gaan eventjes, uh, eventjes uh, naar jouw single. Jouw uh, laatst uitgebrachte single. Rijke Sloebers. Klopt. Ja, waar, waar, van waar Rijke Sloebers? Want uh, ja, we hebben natuurlijk eerst van jouw uh, andere single mogen genieten zoals uh, de Camelto. Hey? Ja, ja, ja. We uh, hebben er nog uh, Inmiddels denk ik wel. Het is wel hard gegaan, want ze komen er zes jaar terug. Maar er zit niet echt een vast onderwerp, nee. nee dus, dus, er zit geen, uh, geen, geen boodschap uh, eigenlijk achter? In de rijke sloemers? Nee, ja. Volgens mij hier we terug vanuit uh, Bloemendaal een keer of zo. Toen ja, ja. we zo eens om ons heen en dachten we ja. ja, ja, dat hebben wij niet. <laughs> en uh, zodoende kwam het. Ja, nou ja, ik bedoel, uh, ja, het is een leuke plaat, hoor. Ik bedoel, uh, ja, het, is, het, het is een feestje. Ja, joh, het, het inderdaad, dat uh, staat ook nooit heel erg vast bij ons welke muzikale kant het nou omgaat. Dus uh, toen, nu is ze dit uitgekomen. Oké. Okay. En uh, ja, uh, wat, wat, wat kunnen we eigenlijk uh, op, op korte, korte termijn uh, van jullie verwachten? Er uh, we een nieuw singletje af alweer bijna, maar die zal wel ergens van de zomer of in de nazomer komen. Dat is een beetje afhankelijk van hoe snel we zijn met clipjes schieten en zo. ja uh, we doen volgende maand, of eind deze maand is eigenlijk weer de 25e, we een musical. Dat wordt ook een bijzonder verhaal. In een musical? Ja, Barry Bopap de musical. Ah, oké, okay. en, uh, en dat vindt plaats waar? Uh, in Leiden. In Leiden, oké. Okay. is de Nobel. Oké, okay, dat is niet zo gek ver hier vandaan natuurlijk. Nee, nee, nee. Dus het, uh, dat is wel blij ja. Ja, het is allemaal een beetje, ja, uh, zal ik zeggen, richting, en, uh, richting Rotterdam, ja. hè? Leiden dorp. Uh. Ja, ja, ja. En verder, uh, ja... Dat zijn eigenlijk wel de toekomstplannen, al heel wat voor ons. Ja, nou ja, het, we, doen, we, doen, uh, we geven nog een feestje eind oktober, dus uh, nou, we hebben wel heel verder gepland. Oké, okay, en er zitten, zijn er nog uh, bepaalde uh, uh, thema's waar jullie aan mee gaan doen qua uh, uh, ja, optredens in het land? Uh, ja, dat, dat, dat, vaak zijn die optredens natuurlijk al in het thema. Het zijn heel veel studentenverenigingen en dat soort dingen, dus ja. daar voegen we dan niet zoveel aan toe. Het is wel dat feestje wat we geven is, tijdens Halloween. 28 oktober uit mijn hoofd, dus dan hangt er uiteraard een Halloween thema aan. Zo kom je natuurlijk niet aan op die dagen. Ja. Nou ja... Ik... Verder, ze hebben we hoop zottigheid. Ja. ja, maar niet uh, zoals het muziekfeest op het plein en dergelijke in Purmerend, het grote uh, spektakel. Uh, ja, maar zitten, op een of andere manier zitten wij nooit zo in die uh, Nederlandse hoek. Oké. Okay. Ik, ik weet ook niet waarom dat... Uh, nu, nu toevallig wel, misschien komt het ook wel omdat doorgaans. Dit plaatje dan wel is de muziek natuurlijk wel wat, wat steviger altijd. Ja. Dus dat zou wellicht daarmee te maken kunnen hebben. Maar het is altijd meer een beetje de studentenhoek, de foute feesten, dat soort dingen. Ja, dus, ja, ja. je zou haast zeggen dat ze jullie meiden. <laughs> ja, ja, je weet het niet. Die... <laughs> dus ons niet, dat kan ook nog. Ja, nou, ja, ik, ik dat is zo... prima hoor. Nou ja, soms, soms ja, de tekst misschien, dat dat, dat het, is. Ja, het is. Ja, misschien net even de platvloers, dat zou heel goed kunnen, ja. ja, ja. Nou ja. ja, ik bedoel, ja voor ieder wat wil toch? Ja daarom, ja het is ook niet zo, Yo, we, zijn zelf ook, we, we komen zelf ook uit de studentenhoek, dus, uh... ja. ja, nou ja, uh, ja, dat, ja. <laughs> dat is overduidelijk hoor. Hé, <laughs> hey, maar uh, jullie gaan uh, ja, uh, iets doen met een album of, of zit, dat, uh, zit dat er helemaal niet aan te komen en blijft het gewoon bij singeltjes? Ja, ja, ja, de meerwaarde van albums is natuurlijk niet zo heel veel meer tegenwoordig. Dus we gooien alles gewoon online en we zijn ook eigenlijk helemaal geen fysieke, behalve de promo singeltjes die jullie nu toevallig hebben, maar... Verder hebben eigenlijk nooit dat fysiek uitgebracht Maar daar denken er eigenlijk helemaal niet zo goed over na. wel. Nee, nee, okay. We kwakken dat gewoon online en dan Spotify en dat soort dingen. En dan, ja. en dan nou. zien we wel en dan zien we dan nemen we nog eens een pilssy. Dat is eigenlijk wat er gebeurt. Ah, Oké, okay. Dus we, we, we hoeven niet op korte termijn zeg maar, een, een hele andere weg te verwachten dat jullie zeg maar, een bellet gaan opnemen of iets. Nee, nou hebben we ooit iets gedaan. Mijn bier heet die. Je kan, kan je allemaal opzoeken. Het staat ook gewoon op Spotify en dingen. Dat is een soort RB-achtige ballet. Ah, oké. Okay. Dus in de fouten kan je best achter uh, uh, eh, YouTube? YouTube of YouTube. Ja, ja, uiteraard staat hij daar ook gewoon, ja. Ah, oké. Okay. Een automation stemnorm. Hey, hebben jullie een uh, eigen site waar, uh, waar mensen. Ja, ja uh, www.bodybadpak.nl of een facebook Instagrammetje, Instagram-je, je kan ons overal. Uh, ah, oké, okay. overal op social media zijn jullie te bloem, vinden. Ja. En dan gewoon onder Bodybadpak. Ja. Ja, volgens mij is de Instagram ook oh body, Want Barry body Bap was al bezet. Je geloof het niet. Ja, nou ja. ja. <laughs> we waren weer ja. lekker op tijd, ja. Nou goed, uh, ja, het is makkelijk te vinden. In principe, als ja, je, ja, als je een, ja, beetje, ja, ja. een beetje goed kan zoeken, dan uh, komt het helemaal goed. En zeker op, op Google. Uh, waar zouden we zijn zonder Google? Ja, inderdaad. Ja. Hé, uh, dus, uh, hey, Barry, ik denk dat ik, uh, dat ik rijke snoepjes moet, uh, moet gaan draaien. Ja, gezellig. Ja, toch? Ja. Hey, ik zou zeggen in ieder geval bedankt voor jouw tijd. Ja, jij ook. Succes met de uh, show. Ja, en uh, ja, misschien uh, ja, een keertje hier in de studio. Ja, gezellig. Als we in de buurt zijn dan, uh, een rondje, dan uh, komt dat goed. We zijn al, al, al, al een paar keer in Zandvoort geweest uh, op het circuit een paar keer. En, ja, een rondje Zandvoort en, of uh, een rondje Noord-Holland. Uh, de uh, Chin Chin heette dat volgens mij. Kan het in Zandvoort liggen? Chin, -chin ja, klopt. Ja. Ja, ja, we zijn ook geweest. Ja, dat ja, euh, uit de hand gelopen. Ja, ja, dat ja, is Het <laughs> ja. gebeurt wel eens. <laughs> Oké. Okay. Hé, hey, ik ga rijden. En ik zou zeggen, ja, graag. Dank eh, man. Graag tot ziens. Yes, bed bedankt voor je tijd. Ja, jij ook, hè? Dank Hoi, hoi. Hoi. Dat was je dan. Buddy en uh, Rijke Sloebers. We gaan uh, naar Canyon en een uh, lekkere gouden ouwe. En als ik maar bij jou ben hier bij ZFM 106.9, 104.5 op de kabel. En natuurlijk 24 uur per dag op de TV-tekst. En dat helemaal hier op uh, in Zandvoort. En zo direct nog een uurtje entertainment. Mooi, tot 8 uur ben ik bij u.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 Ik kan niet zonder Ria. Ja. Het is goed hoeven daar aan de riviera. De flamingo is mooi in Sevilla. Flanin en al zijn miljonair met veel flares. De kafiek is op de Champs-Aries. Een hokje in Las Vegas in Nevada. Ik heb nog foto's van Shanghai in China.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 Je bent de tijd. Ik kan niet zonder jou. Als ja, je dan. Lekker dan gaan En deze Nederlandstalige hit van Canyon. En als ik maar bij jou ben, we gaan een plaatje draaien. Dejo Matic en Ostani. M'noga dana kada sam te sreo Znao sam bit ćeš mi za život ceo Da na što se nikad ne leči. I ruke da mi vežu ki dam, I tebe da mi brane ja ne pitam I plaćam cenu ove ljubavi Pa neki dus wat dan een vreemde ruku mi daj, daj je Als je toegang ja dremt, dan mis je zodat 'n nachtje niet Usta, ik wil je dat ik eindig, bestaar ik. Aan de duizend mensen ik je Het is Ja, dat was hier dan deze blinde man, Dejan Matić En dat allemaal met zijn hit Ostani uit 2015. Ik zou zeggen, tot zo direct in het uh, derde uur van Entertainment for You. En uh, ja, tot die tijd, Melchior. Jij, jij, jij.